Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eindexamens zijn dit jaar goed gemaakt op middelbare scholen. Het slagingspercentage was bijna 93 procent. En dat is daarmee het hoogste in acht jaar tijd. Ruim 3300 scholieren hadden een acht of hoger op hun diploma. Daarmee slaagden ze cum laude. De meeste van hen zaten op het VWO.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 De Fiat heeft twaalf mensen opgepakt voor het verkopen van valse merkkleding op internet. De afgelopen weken doorzocht de Fiat huizen en opslagplaatsen. Er lagen grote hoeveelheden nepkleding, schoenen en tassen. De spullen werden verkocht via sociale media als Instagram en Facebook. Soms door minderjarigen die een extra zakcentje wilden verdienen. Verschillende bedrijven in de Rotterdamse haven zeggen dat de douane al weken containers doorlaat zonder ze te controleren. Dat komt door problemen met het aanmeldsysteem, schrijft het AD. Om bederf te voorkomen worden containers met groente en fruit snel doorgelaten. Juist groente- en fruitcontainers worden vaak gebruikt om drugs te smokkelen. In China zijn negen mensen aangehouden in verband met een ernstig ongeluk op een bouwplaats bij een elektriciteitscentrale vorige week. 74 mensen kwamen op het leven toen ze werden bedolven onder een instortende stijger. Onder de negen arrestanten is de directeur van het Chinese bouwbedrijf, een ingenieur en twee beveiligers. Ze worden verdacht van nalatigheid. De Belgische koning Filip en koningin Mathilde komen vandaag naar Nederland voor een staatsbezoek van drie dagen. Ze worden op het Paleis op de Dam ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Daarna legt de Belgische koning een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Het weer nog vandaag veel zon, maar wel koud. Het wordt maximaal vijf graden. Vanavond en vannacht kan het zeven graden gaan vriezen. En morgen weer volop zon, maar het blijft koud met zo'n vier graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nu 57 files. Vooral op de A12 moet je veel geduld hebben. Um, daar begin ik ook mee. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen... staat 13 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar omdat er een tijdje twee rijstroken dicht waren... vanwege het bergen van de auto's... heb je nu nog steeds anderhalf uur vertraging. Een stukje verderop staat bij Houten-Oost... twee kilometer door een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook nog dicht. En moet je verder in de richting van Den Haag... dan staat er nog 15 kilometer... Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwebrug door een derde ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. Hier heb je nog drie kwartier vertraging. A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Leerdam en Hardingsveld-Giezendam. 12 kilometer en drie kwartier extra. En op de A27 Almere-Utrecht staat tussen knooppunt Almere. En Almere-Haven 6 kilometer en dat kost je 20 minuten. Tot zover de verkeersing. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, dat kan je wel aan de meisjes overlaten hoor. Girls, just wanna have fun? Het is even na twee uur een hele goede middag, Zandvoort. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Studio Tolweg 10A. En wie zijn we? Nou, Willem Abbetjan en ikzelf. zelf. Goedemiddag. Uh, goedemiddag luisteraars en uh, niet te vergeten kijkers. En goedemiddag Rob en Willem. Uh, ja, wederom drie uur live uh, Zandvoort uh, uh, uh, op zaterdag. Op deze zonnige zaterdag. Heerlijk, hè? He? Ja, de Heerlijk. burgemeester refereerde daar vanmorgen al heel mooi aan. De zon is weer opgekomen in Zandvoort. En de zon schijnt voor Zandvoort. Na een turbulente week gaan wij gewoon weer ons programma doen. En uiteraard met de vaste items zoals er zijn... rond de klok van half vier de evenementenagenda. Half drie natuurlijk het weerbericht. Is het zo? Blijft het zo? Wordt het mooier? Wordt het minder mooi? U hoort het allemaal om half drie. Ook het dier van de week ontbreekt deze keer niet... rond de klok van half vijf en deze week eh, het dier van de week Liesje. Het gedicht van de week, ja, waar we kan het anders over gaan dan over politiek, hè? Ja, ik vrees het. Ja, ja. <laughs> dus het gedicht, ja, het een serieus gedicht deze keer... rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week... onder de titel Politiek. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort... En uh, terwijl wij dit uh, uitspreken... Uh, wordt momenteel de kwalificatie van de laatste Formule 1 race uh, van dit seizoen... op het circuit van Abu Dhabi. Om um tien over drie gaan wij met onze uh, uh, uh, uh, verslaggever van het circuit... Willem van Densen, even die uitslag uh, analyseren van die kwalificatie en wat het betekent voor de race van morgen. Want er is nog van alles mogelijk. Max kan Vettel nog inhalen. Wordt het Rosberg, wordt het Hamilton. U hoort daar rond de klok van kwart over drie veel meer van. Van onze collega Willem van Densen. Verder, er wordt wel gevoetbald. SV Zandvoort speelt deze week uit tegen SV Hoofddorp. Dus we hebben geen live verslag van Joop van Es. Dan wel Jasper Rasch. Maar dat uh, volgende week wellicht wel weer. Uiteraard, als rond de klok van kwart over vier Report... want er is naast de kwalificatie natuurlijk erg veel nieuws... uit de pitstraat van de Formule 1. Verder hebben we ook nog Sport Kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM. En niet te vergeten, vanmiddag wordt de uitreiking van de vrijwilligersprijs. Ja, vanaf vier uur uh, wordt spannend, uh, op het spannend, het Ja, ik ben ja. van harte uitgenodigd om de, uh, naar pluspunt te gaan... want dan wordt het bekend van wie de vijf genomineerden... A, de juryprijs wint, CQ de publieksprijs. Zijn wij het geworden? We zijn natuurlijk, ja, er wordt natuurlijk geen woord over gered natuurlijk nog, maar dat uh, wordt vanmiddag allemaal duidelijk en wellicht dat we tussen vier en vijf even live gaan schakelen met onze collega Willem Boer, die daar, beter bekend als Willem Bruist, die daar voor ons aanwezig is. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En heb je gisteren nog lekker geshopt, Albert Jan? Ja, dat was Black, Black, ja, Black, Black Friday, Friday. Ja, Black ja. Friday. Dus weer een mooie televisie erbij. Ja, voor op de gang of zo, of op het toilet. Je weet het maar nooit. Kijk eens naar buiten, de zon schijnt heerlijk. We were in love with the sun. We were in love with the sun. Sipping on coke and run. My head up in the clouds. But when I look back now. Ain't nothing else I would do. When I spent the summer on you. Our troubles all on the road.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 zomer, maar de temperatuur is net even lager dan de zomertemperatuur. Je hoorde de Summer on You. Dat was hem de single van Sam Fels. Dan Gaan we nu weer live luisteren naar deze. I love rock'n'roll. But I love... I love... I love... I love... shit Knew he must have been about seventeen so He's strong Playing my favorite song And I can tell it would be long The hills with me Yeah, me And I can tell it would be long The hills with me En I love rock'n'roll. Inmiddels een kwart over twee, Zandvoort. Goedemiddag. En we hebben tijd voor de Zandvoorts nieuws in het kort. Laat me raden, het gaat over de politiek. Ja, maar alvorens, uh, <laughs> ik had namelijk een hele chronologische update klaar liggen. Maar uh, uh, voor de luisteraars die uh, onze vaste luisteraars van Goedemorgen Zandvoort van tussen 10 en 12 hebben een uitvoerig. Uh, kunnen uh, luisteren naar de reactie van uh, Belinda Geuranson... en uh, van uh, onze burgemeester Niek Meijer. Dus wij beperken ons tot het laatste persbericht van de gemeente... van afgelopen vrijdag. College Zandvoort blijft aan tot nieuwe coalitie is gevormd. Tijdens de voortzetting van de vandaag de vergadering van 22 november jongstleden... heeft de gemeenteraad vandaag 24 november... zowel onderling als met het college overeenstemming bereikt. De twee zittende wethouders Gert-Jan Bluis en Gerard Kuipers... als ware demissionaire wethouders... kunnen in functie blijven tot het moment dat er een coalitie is gevormd... die op een meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen. Aanleiding was de motie die was ingediend door de fracties van VVD, GBZ... Uh, gemeente Belangen-Zandvoort, Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort... tijdens de vergadering van 22 november jongsleden... waarin de raad het vertrouwen in het college opzegt. Deze motie is met negen stemmen voor en acht stemmen tegen aangenomen. De motie van wantrouwen was niet bedoeld... om de positie van de burgemeester ter discussie te stellen. Dus wilt u de, dat interview met Belinda Geurensson en Nick Meijer... nog eens terugluisteren, dat kan aanstaande donderdag tussen 8 en 10 uur... tijdens de herhaling van Goedemorgen-Zandvoort... En ook de Zandvoortse Courant laat zich niet onbetuigd... want uh, de bestuurlijke crisis in Zandvoort... kan, kan u uh, luisteraars en kijkers natuurlijk niet zijn ontgaan. Donderdag bleek dat er een nieuw college gevormd zal worden... op verzoek van Gert Tonen van de PvdA... die bemiddelde tussen de coalitie en oppos oppositie... gaat de VVD de eerste verkennende gesprekken daartoe voeren. Er is uiteraard een heel scenario aan mogelijkheden... maar hoe denkt Zandvoort, u, inwoners van Zandvoort... over de nieuwe coalitie? Op welke partij zou u nu stemmen als er verkiezingen zouden zijn? De Zandvoertse krant wil uw mening peilen aan de hand van een enquête. Tevens vragen zij uh, u uw keuze over de plannen van het Watertorenplein kenbaar te maken. Dit beeldbepalende deel van Zandvoort vraagt om een grootscheepse aanpak. Maar welke plan past daar volgens u het beste bij? Of heeft u een heel ander voorstel? Tot slot wil de Zandvoortse Courant graag van de gelegenheid gebruik maken... om uw mening over een heel ander onderwerp te pijnen. Stel dat de overheid kleinere gemeenten verplicht om te fuseren... dan wil gaan samenwerken met buurtgemeenten. Het is natuurlijk een hypothetische stelling, maar zeker niet ondenkbaar. Met welke gemeente zou u dan willen dat Zandvoort een fusie aangaat? U kunt het allemaal terugvinden op de website van de Zandvoortse Courant en gaat u dan naar de enquête... en de enquête is binnen een half minuut ingevuld... en dan kunt u gelijk de tussenstand controleren. Bijeenkomst over takenpakket Zandvoort is uitgesteld. In de Zandvoortse korant van afgelopen donderdag... heeft de gemeente een advertentie geplaatst om inwoners uit te nodigen... mee te denken over het takenplan van Zandvoort... De bijeenkomsten worden uitgesteld tot nader order. De reden, nou, die zal du duidelijk zijn, hiervoor is de, de bestuurlijke situatie op dit moment. Tot zover. Dat was het Zalvoorts nieuws in het kort. Ook na te lezen op de CFM app. En onze app kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Hier zie je de nieuwe Robbie Williams. Een hele grote hit gaan worden. Wat een heerlijke single, zeg! De nieuwe single van Robbie Williams en Love My Life. Wil je trouwens de 40 beste plaat van Europa worden? Dat kan elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 in de Euro Breakdown. Te beluisteren op CFF Southports en gepresenteerd door collega Maurice Mulder. Wij gaan terug naar de jaren 80 met ABC. Hier zijn ze met The Look of Love. When your world is full of and oh. gravity Met de Look of Love. De afgelopen zondag zei collega Albert Jan tegen mij. Hij zegt: Ik wens je heel veel succes morgen op je werk. Nou ben ik buiten radiopresentator, ben ik ook nog verzekeringsadviseur. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die storm die over het land heen ging. En dan hebben we niet over die politieke storm van afgelopen nee, nee, week. Nee, nee, nee. Maar over een echte storm. Want afgelopen zondagmiddag raasde de eerste herfststorm van het jaar ook over Zandvoort. De brandweer en de politie moesten diverse keren handelend optreden om erger te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen door het natuurgeweld... dat met een kracht van 10 op de schaal van Beaufort Zandvoort teisterde. Gelukkig viel het uiteindelijk dus mee. Een daklijst van een nieuwe gedeelte van het LDC boven Albert Heijn dreigde naar beneden te komen. De Zandvoortse brandweer wist dat deel onder controle te krijgen en naar de begaande grond te krijgen. Ook reagerende hulpdiensten op diverse meldingen van losgeraakte dakbedekkingen in Nieuw Noord en in de Cornelis-Slechterstraat. Een doel van een ballenvanger bij het, de Zandvoortse hockeyclub konden het geweld van de Zuidwesterstorm -Zuid ook weer niet weerstaan en wijden daardoor om. Maar over het algemeen. Viel het mee. Door accuraat optreden van de brandweer en de hulpdiensten... is de schade beperkt gebleven. Gelukkig, het dag ging er niet echt af, hè? Nee, nee, echt. nee, dat moet je niet hebben, natuurlijk. Dus tot zover het eh, nieuws over de storm. En zodanig gaan we het hebben over het weer. Komt er weer een storm of blijft het rustig? Dat hoor je zo dadelijk na de volgende plaats bij Zalvoort op zaterdag. Wij zeggen goedemiddag En hier is hij de nieuwe single van Bruno Mars. The red, the blue. Ooh, shit. Ooh. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Ooh. So many pretty girls and Just put your... Als dus we ook naar de kwalificatie van de Formule 1 aan het kijken zijn, hoor je deze nieuwe single van Bruno Mars. Het is uh, precies half drie. Tijd voor het weerbericht op CFM. Ja, want uh, Albert-Jan, we hebben vandaag een uh, heerlijk zonnetje en blijven we dat het hele weekend houden. Nou, ik zou zeggen: blijf luisteren en laat je verrassen. Uh, allereerst, in het noorden van de regio kwam vanmorgen nevel en mist voor. Die grijzigheid is inmiddels verdwenen. En zoals jij zegt, erop geregeld gaat de zon schijnen. De zwakke noordoostenwind wordt noord... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 5 graden. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt... en uit die bewolking kan hier en daar wat lichte regen of motregen vallen. De noord tot noordoostenwind wordt matig... en de temperatuur daalt naar een graad of 3 à 4. Morgen is het aanvankelijk bewolkt, maar lokaal nog wat, met, met lokaal nog wat gespetter... maar al vrij snel is het droog en in de middag komt af en toe de zon tevoorschijn. De noord tot noordoostenwind waait overwegend matig... en de temperatuur stijgt naar een graad of 9. Maandag is het prachtig weer met volop zon en het blijft droog. De wind waait matig en aan de zee vrij krachtig uit het oosten... en de temperatuur stijgt naar maximaal 4 à 5 graden. En tot slot, dinsdag is het ook zonovergoten herfst weer. Na een nacht met op uitgebreide schaal vorst stijgt de temperatuur naar waarde van omstreeks de 2 graden. Al dus Rico Schreudel. Nou, dat ziet er voor de komende dagen weer goed uit. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl En als het niet lukt via deze beide websites... kan je altijd uiteraard ook even kijken op de CFM-app. Ook daar zie je het weerbericht voor de komende dagen. En ik uh, deed even lekker mee Heerlijke funky muziek op de zaterdagmiddag Daryl en John Sorry En I can go for this We draaiden ditmaal de live versie voor je En dit niet van alweer enige tijd geleden Maar hij blijft gewoon lekker Vandaar dat we hem draaien Hier is Doa Lipa en Bidouan Oh when you're FM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, inmiddels uh, is uh, de vlag uh, gevallen voor uh, Q2. We hebben het over de kwalificatie van de Formule 1-race uh, van uh, morgen. En uh, Willem van deze uh, hij zit in de studio en heeft uh, de Q1 en 2 voor ons uh, gevolgd. Goedemiddag, uh, Willem. Ja, goedemiddag uh, Rob, Albert-Jan, luisteraars <laughs> en kijkers. <laughs> ja, kijkers. Uh, uh, tussentandje Q2, net, net uh, geëindigd. Ge uh, Vertel. Ja, q 2 hebben we gehad. Uh, kwalificatie is in uh, drie segmenten verdeeld. Uh, iedere keer vallen er uh, wat auto's af. Opmerkelijk feit was dat we de Red Bulls van uh, Verstappen... en zijn uh, teamgenoot Ricciardo. in tegenstelling tot de andere toppers hun snelste tijd hebben zien zetten met soft... Uh, terwijl de andere reden met de ultrasoft... een band waar je net nog even wat meer grip mee hebt... Uh, dat impliceert dat ze met een andere strategie van plan waren te starten. Ze zijn uit veiligheidsoverwegingen toch nog even de baan opgegaan... met de Ultrasoft om op de baan te zijn... mocht het zo zijn dat er andere rijders waren die veel sneller zouden zijn... en de twee Red Bulls uit de top 10 zouden stoten, uh, zodat ze niet in Q3 terecht zouden komen. Dat is niet gebeurd, dus hebben Verstappen en uh, Ricciardo... hebben hun snel rondje afgebroken met de Ultrasoft, zodat ze de race... Uh in ieder geval van start gaan op andere banden... als uh, de Ferraris en de Mercedes. En dat kan in het voordeel zijn voor ze. Ja, want uh, dat is even een regel... Uh, waar ik het ook nog een beetje moeite mee heb. Want op de banden waar je Q2 mee rijdt... daar moet je de race mee aanvangen? Uh, de banden waar je in Q2 uh, de snelste tijd mee zet. Daar okay. moet je de race mee uh, beginnen. Dus even in het kort... Uh, de, dus de, de Mercedes zullen op de Ultrasoft starten. Ja. De Red Bulls op de Soft. Ja. Dat betekent dat ze dus langer door kunnen rijden. Ze kunnen langer doorrijden. En als ik uh, kijk wat het verschil was: uh, Verstappen stappen uh, die lag uh, vijf, uh, uh, zeg maar een halve seconde achter Hamilton. Die op ultrasoft. En uh, Ricciardo was een seconde langzamer uh, op de softs. Als uh, Hamilton op zijn uh, ultrasofts. Uh, en dat biedt kansen uh, natuurlijk. De ultrasofts uh, zijn uh, waarschijnlijk wel iets feller, uh, sneller weg uh, met de start. Maar ze kunnen het op de softs uh, als ik kijk naar de tijden die net in Q2 zijn gereden. Flink bijhouden. En kunnen profiteren op het moment dat de rijders die eventueel... zeg ik, voor hun rijden ja. naar de pits moeten. En dan kunnen ze langer doorrijden en kunnen hun afhankelijke van het raceverloop natuurlijk, safety car kan er zijn en zo... kunnen hun nog een keer wisselen naar die Ultrasoft uh, tijdens de race... of aan het eind van de race. Maar goed, het bleef, dat belooft nog wat voor Q3. Want uh, ongetwijfeld zullen de Red Bulls op uh, Ultrasoft gaan rijden. Ja, ja in Q3, uh, waar het gaat om de echte startposities... ja, uh, ja daar gaat iedereen uh, uiteraard op uh, Ultrasoft uh, de baan op. We komen om tien over drie uitvoerig bij je terug... want ook over de, wie wordt de wereldkampioen, wie wordt het nummertje drie... wie wordt het nummertje vier... Of de eindlijst. Uh, blijf het voor ons volgen Q3 en om tien over drie kwart over drie dan gaan we eens even evalueren en vooruitkijken naar de race van morgen die om twee uur Nederlandse tijd aanvangt. Ja, dat wordt spannend zo dadelijk uh, Q3 en wij uh, van uh, CFM en Willem van Deze blijf hem uiteraard voor je volgen. Dus blijf ook daarvoor luisteren naar je enige echte eigen lokale radio CFM. 24 uur per dag muziek en informatie met nu de Breakfast Club. is het 4 uur, Albert-Jan, en dan gaat het beginnen... Ja, de uitreiking ja. van de Vrijwilligersprijs 2016 in pluspunt. En CFM is niet daar ook genomineerd, dus ik heb best wel een beetje spanning in mijn buik. Moet ja. ik eerlijk zeggen. Ja, ja, toch wel. Tuurlijk, het is hartstikke spannend. Ja. Het feit, maar het feit dat we genomineerd zijn is natuurlijk ook al geweldig. Uh, en dan hebben we het natuurlijk allemaal over de Vrijwilligersinformatiepunt... Vrijwilligersprijs 2016... De bewoners van Zandvoort hebben de afgelopen weken verschillende vrijwilligersorganisaties voorgedragen om genomineerd te worden voor de VIP eh, Vrijwilligersprijs 2016. Een jury bestaande uit Maaike Koper, Gerry Rutte en Marijke Veerman eh, heeft vervolgens alle nominaties bekeken en besloten welke vijf organisaties definitief zijn genomineerd. Dit naar aanleiding van de onderbouwing, de hoeveelheid voorgedragen nominaties en uiteraard de visie van de jury. En vanmiddag om vier uur, ja. tromgeroffel, <laughs> wordt een en ander bekendgemaakt bij Pluspunt. En we willen natuurlijk van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. De VIP-organisatieprijs bestaat dit jaar uit twee prijzen, namelijk de juryprijs en de publieksprijs. Genomineerd zijn in willekeurige volgorde de KNRM, de Ruilwinkel van Sinkel... Toneelvereniging Wim Hildering, ook samen. En last but not least, uw enige echte lokale omroep, ZFM. U hebt de afgelopen weken kunnen stemmen uh, op een van deze vijf uh, genomineren. En vanaf uh, vanmiddag 4 uur, ik heb begrepen dat de burgemeester ook aanwezig is. Hij heeft het wel heel erg druk. Ja, ja, maar ja, ja. Hij heeft dit toch <laughs> tijd voor vrijgemaakt, als ik het goed begrepen heb. Om daar vanaf 4 uur uh, aanwezig te zijn. Dus wie van de vijf gaat het worden? Nogmaals, er zijn twee prijzen: een juryprijs en de publieksprijs. Wordt het de KNRM? Wordt het de Ruil van Sinkel of de toneelvereniging Wim Hildering, ook samen of ZFM... vanmiddag live in pluspunt vanaf 4 tot 6 uur... de bekendmaking van de vrijwilligersprijzen 2016. En we hoorden het vanmorgen van de organisatie... er is flink gestemd, dus... ja, wie gaat er weg met die mooie prijs over 2016? Vrijwilligersorganisatie van het jaar. Nou, even voor 6 uur weten we het...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 The feeling that this won't work out I'm digging, don't want you by my side Me a my rep, 'cause all alone feels right Oh, well, I'm digging, need to grow, have to push Flicking through, find all feet Do I die? Lekker om uh, met deze single mee te doen, Albert-Jan. Uh, oeh, ah, ah, oeh, ah, oeh, ah, oeh. <laughs> Je hoorde uh, de single van Kovacs en Digging. Jawel, we gaan uh, op uh, naar het uh, nieuws en uh, weer van uh, drie uur. En dan zijn we er nog uh, twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Ja, het regent gelukkig niet. Dat hebben we weer achter de rug. He. Vorig weekend ging het flink te keren uh, hier in Zandvoort. En toen draaide ik eigenlijk deze plaat. Nu had ik na nou, een hele tijd had ik hem weer uh, teruggevonden... En hij blijft zo mooi. Hè? Vandaar nu nog een keer gedraaid in de herhaling om het zo, zo maar even te zeggen. Hier is de Orange Juice Jans en The Ring.